Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Brussel zijn om zes uur de cafés en restaurants dichtgegaan. De maatregel heeft te maken met het verhoogde dreigingsniveau... voor het gewest Brussel. De metro en musea in de Belgische hoofdstad waren overdag al dicht. Uitbaters van restaurants en cafés betreuren het omzetverlies... dat ze leiden op de normaal drukke zaterdagavond. Maar de meesten hebben wel begrip... voor de veiligheidsmaatregelen van de overheid. De Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival wordt teruggetrokken. Zanger Xavier Naidoo is volgens de Duitse omroep ARD te omstreden. Naidoo wordt door veel Duitsers gezien als een homofobe rechtspopulist. Op internet circuleren verschillende petities tegen zijn deelname. Wie er komend jaar wel voor Duitsland gaat uitkomen voor het Eurovisie Songfestival is nog niet bekend.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 In hoge beroep is de veroordeling van een drugsverdachte teruggedraaid omdat agenten hebben geknoeid met een procesverbaal. De verdachte die eerder door de rechtbank tot 3,5 jaar was veroordeeld gaat nu vrij uit. Het gerechtshof stelt dat de belangen van de verdachte op grove wijze zijn geschonden en daarmee zijn recht op een eerlijk proces. Het OM kan de drugsverdachte nu niet meer vervolgen. Bij het asielzoekerscentrum in Rosmalen is gisteravond een asielzoeker gewond geraakt bij een steekpartij. Een 28-jarige medebewoner werd aangehouden, zegt de politie. De 28-jarige had ruzie met twee bewoners van het asielzoekerscentrum in Rosmalen. Daarbij bedreigde hij een bewoner en stak hij het slachtoffer met iets scherps in de rug. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanavond droog. In de kustprovincies kan nog een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. In het oosten kan het licht vriezen. Morgen vrijwel overal droog. Langs de kust een enkele bui. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lekker lekker?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 15 maar liefst. Tijd voor inderdaad een nieuwe Euro Breakdown, de top 40 van Europa. Deze week hebben we 13 stijgers, 5 zittenblijvers, 18 dalers... en maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat er met pijn in mijn hart 4 mensen weer de lijst uit moeten. Na 21 weken is Adam Lambert met Ghost aan een oude nummer 1 hit uit de lijst verdwenen. Na 23 weken Dior samen met Chris Brown met 5 more hours uit de lijst. 24 weken lang heeft Jess Glynn met Hold My Hand erin gestaan. In maar liefst 32 weken Martin Garrick samen met Asher met Don't Look Down. We maken plaats voor uh, vier nieuwe artiesten. Nederlandse artiesten en internationale artiesten. Maar dat uh, straks allemaal nog veel meer erover natuurlijk. Op uh, 39, 37, 36 en 33 zijn die binnengekomen. De snelste stijger van deze week die heeft de elf 11 plaatsen gewonnen. En dan heb ik het over Jamie Lawson met Was It Expecting Dead. En de snelste verliezer, de snelste daler is David Guetta... met What I Did For Love met mijn liefst 12 plaatsen. We nou, gaan natuurlijk het tweede uur weer kijken... hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. gaan we een vogelvluchten doornemen met je. En we gaan we kijken naar artiestennieuws. Want hoe zou het nou zijn met... Ja. Nou ja, dat gaan we straks allemaal vertellen. Even voor de klok van uh, kwart voor vijf... zal de top drie van deze week bekend worden gemaakt. De top drie van Europa. Weer gaan we luisteren hoe de top drie van vorige week eruit zag. Nummer drie. Betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week Sigala met uh, Easy Love. Op 2. Adam Lambert, Another Lonely Night. En logischerwijs op 1 Adele met Hello. Deze week beginnen we met de nummer 40 uh, van de Euro Breakdown. Dat is uh, Naughty Boy, Running, Loose It All. Eén, drie, uh, acht weken pas in de lijst. De vorige week op uh, 35. Deze week op een uh, 40ste en Nooit hoger gekomen als uh, 20. Naughty Boy is dit op uh, CFM Zandvoort. Met Run In...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 Uh, deze week. Vier keer de knopje. Uh, <laughs> nee, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En die komt van eigen bodem. Geboren op uh, 15 april 1990 is deze Sharon Kovacs. Nou, ze studeerde aan het uh, Rock City Institute in uh, Eindhoven. En met de demo uh, Strange I've Seen That Face Before... wist ze producer Oscar Holleman te verrassen. Oscar Holleman werkte ook voor uh, With Him Tentation en Hip. Uh, en met hem werkt dus op uh, verschillende plaatsen ter wereld aan haar uh, eerste EP... die in uh, 2014 verscheen... waarvan uh, My Love een van de opvallende, opvallendste tracks was. Aan het eind van dat jaar... Uh, komt er een uh, compleet studioalbum uit van Kovacs, Shades of Black. En van het album verschijnen dan uh, Digging en uh, Wolf in Cheap Clothes als singles dat het dus al een uh, tijdje uit is, uh, wordt het nu pas door de rest opgepakt. Kovacs uh, is uh, nieuw binnengekomen op een uh, 39 e plek deze week. Met uh, haar single Wolf in cheap clothes. 39 dus voor deze Hollandse Kovacs hier op uh, CFM Zandvoort. Tijdens de Euro Breakdown. Town Masquerading As the Chosen 40, uh, nieuw binnengekomen, Kovac, met Wolf en Cheap Clothes. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van uh, Amy Winehouse... en uh, die uh, movie track van uh, de James Bond film uh, Golden Eye. Maar het is een uh, prachtige single van uh, Kovac. The Hero Breakdown. Door met 38, dat is Flo Rida, Thick, Everding White. Blijven zitten in hun uh, 21ste week met I don't, like I don't Like It. I love it, love it, love it, uh oh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 No, I love it I don't like it No, I love it Meet me at the studio Make a ring just like Fufio. Uh, Feel the bass, let your booty go I wanna get inside it Run away for a few days Think about love, baby, too touche Tied up like a shoelace I don't like it, I don't like it Er altijd uh, weer vrolijk van Robin Thicke samen met uh, Flowrider en Verding White. I don't like it, I love it 21 no weken lang. En uh, deze week uh, blijven steken op een uh, 38e plek. Like it, op 37 vinden no we dan uh, een uh, nieuwe binnenkomen wederom. Weer van uh, Hollandse bodem. Like dan denk je van hoe kan dat Nou ja, dat kan echt waar. In 2008 verhuisde uh, Rupert Blackman van uh, Londen naar Nederland toe. En na een tijdje actief geweest zijn geweest als straatmuzikant... brengt hij in uh, 2013 het album The Light of Home uit. Nou, ondertussen is hij uh, ook actief als tekstschrijver... voor onder meer Alan Clark, Bluff en Main Street. En internationaal werkt hij met uh, schrijvers... die werken voor uh, Ronan Keating, The Prodigy, Pink en Justin Timberlake. In eind 2013 uh, formeert hij dan uh, deze band. En deze band heet Causes. De eerste single, Teach Me How to Dance With You... wordt uh, een grote hit in Nederland. Is in februari 2015 een debuut in de top 40. En ook is de single uh, onderscheiden met een platina plaat. Blackman uh, is in 2015 ook te horen op Limitless van de Flying Dutch. Dat is het thema van het festival dat op 30 mei 2015 plaatsvond in Eindhoven. Nou, op alle locaties uh, waar die shows waren uh, zijn. Uh, Allocaties locaties zijn shows van Everjack, arme buren, Hartwell, Ferdel, Grandiken... ...nou ja, noem ze maar allemaal op. Zijn daar te horen geweest en heb ik het over uh, de drie dagen die zijn geweest in uh, Rotterdam, Amsterdam... Uh, ...en dan uh, Eindhoven natuurlijk. Dit jaar die brengt uh, courses de singles uit. Twee nieuwe singles, Walk of Water. Daar heb ik nog uh, helaas niet veel van gehoord, maar wel deze. To the River. Nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten een uh, hele mooie um... 37ste plek. Al zeg ik het zelf. Corsus is dit. To the river. 37 hier in de, de Euro Breakdown. Deze week nieuw binnengekomen op een uh, mooie 37 e plek hier uh, in de Euro Breakdown. Met To The River. Goed, op 36 uh, vinden we nog een uh, nieuwe binnenkomer. En deze dame die heeft ook uh, zojuist uh, de lijst verlaten na 24 weken met uh, één single. Een uh, van de grootste hits uh, die ze tot op heden heeft gehad. Uh, Hold My Hand. Maar ze staat uh, met nog een single erin. Wees maar niet bang, nee hoor. Ze staat er nu... Anders stond ze er drie keer in. Nou staat ze er maar twee keer in. Dus ik heb even snel te zoeken met... Uh, Don't be so hard on yourself. Staat op een uh, mooie 23 e plek. Maar op 36 is ze dus ook binnengekomen... met haar nieuwe single van haar album. Uh, haar debuutalbum moet ik zeggen. I love when I cry. Uh, Don't be so hard on yourself. Is een nummer 1 in het verenigd Koninkrijk. Waar deze dame dus ook uh, vandaan komt. Maar de single Take Me Home... Mag er ook wel zijn. Hij is een stuk rustiger dan we eigenlijk van deze roodharige dame gewend zijn. Maar desalniettemin is er nog steeds een goede, mooie single geworden. Take Me Home van Jess Glynn. Nieuw binnengekomen deze week op een 36e positie in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Straks krijgen we nog andere hits, maar eerst gaan we gewoon luisteren naar Jess Glynn met Take Me Home. Wrapped up, so consumed by. Oh, this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, rolls that go no.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 36. Jess Glyn met de nieuwe single Take Me Home. Het is op 35. Five Seconds of Summer met She's Kinda Hot. De Euro Breakdown. En we gaan door naar de laatste nieuwe binnenkomer van deze week die vinden we op een 33e plek. Een dame die komt uit het Amerikaanse, uit de Verenigde Staten. En ze was te zien in de tv-serie Barney and Friends... en and The Wizard of Waverly Places. En dit is de ex van Justin Bieber. Maar dat is ook maar niet te Hij Nee, ze begint haar eigen band, Celine Gomez and The Scene... en brengt drie albums uit. En dus sinds 2012 brengt ze ook solo-hits uit. Come and Get It staat in het voorjaar van 2013... op een zesde plaats van de Amerikaanse hitlijst. En eind 2014 staat de Amerikaanse opnieuw op die positie. Maar dan met de single The Heart Want". Once What It Wants. In nou, 2015 verschijnt dan het tweede studioalbum van deze dame. For You heet die. Maar daarvan zijn geen directe hits afkomstig. Samen met Z debuteert ze dus in februari in het Nederlandse top 40 met I Want You To Know. Dat zeven weken lang in de lijst stond. Nou, in de zomer wordt Good For You. Wat ze samen met Ace Rocky maakt haar volgende succes. En als tweede single van haar nieuwe album Revival verschijnt Same Old Love. En Seemont zien we dan binnenkomen in de Europese, de Europese top 40 in de Eurobreakdown. Als we kijken wat de hoogste positie was in de UK is 87. In de Verenigde Staten in 16e plek. Maar als we kijken naar de, de positieverloop... Uh, is het de afgelopen twee weken best wel goed gegaan. We begonnen ergens op de 16e plek en nu ergens op een derde eindigste. Maar in Nederland, uh, in Nederland uh, staan ze nog niet in de top 40. In Nederland is ze alleen nog maar te vinden in de tipperaden. Maar in de rest van Europa wordt het wel opgepakt. Op 33 is dit dus uh, Selena Gomez met The Same Old Love. De andere Disneyster, die vinden we dan op de 31ste plek. En dat is uh, Ariana Grande met haar uh, single Focus. Hey, hey. Ze staat er pas uh, drie weken in. Vorige week nog op een uh, 34ste plek. En deze week dus op uh, 31. Dus in de handen van Ariana Grande met Focus. En dan zijn we alweer door de eerste kwart van de lijst heen. We gaan tragen deze week, we zitten al drie kwartier in de uitzending... en pas een kwart van de lijst gedaan. Maar uh, dat halen we zo direct alweer in, dat is uh, geen probleem. Op 40 deze week Naughty Boys samen met Beyoncé en Arrow Benjamin... met Run In, Lose It All. 39 is nieuw binnengekomen, de Nederlandse Kovacs... met Wolf in Cheap Clothes... Op 38 is Flowrider... Robin Tick, en Verdien White blijven zitten deze week... met I Don't Like It, I Love It. Korsus, ook van Nederlandse bodem... is nieuw binnengekomen. Op 37 met de single To The River. Op 36 dan... Jazz Link, Take Me Home... ook nieuw binnengekomen deze week. En op 35 is uh, eentje die vier plaatsen gezakt is deze week. Five Seconds of Summer met She's Kinda Hot. 34 dan is in handen van... Uh, Omi met uh, Hula Hoop. En op 33 uh, is... Nieuw binnengekomen, Selena Gomez met Same Odd Love. 32 vinden we dan de Magic Dragons met I Was Me. 31, Ariane Grande met Focus. En op 30 vinden we de Weekend met The Hills. De, de, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 29 staat Robin Shields, Op 28, Nicky Jam. En dit is Sarah Larsen op 27. I want you as you left but I can never seem to let you go. See the time hasn't changed a thing It's buried deep inside me But I feel there's something you should know But everything seems to I can't hide my connection with you. Altyazı M.K. Nummer 21 van deze week. Marten Solveig samen met de GTA. Intoxicated. Ondertussen alweer 24 weken lang in de lijst. Vijf plaatsen gezakt deze week. En de hoogste positie voor deze single was nummer 12. Maar deze week dus 21. Marten Solveig met Intoxicated. Samen met GTA Intoxicated. En daarvoor hoorde je de 27. Nee, nee, nee, nee. Die hoorde helemaal niet de 27. Je hoorde de <laughs> uh, 25. Lance Money Lewis met Bills. Daartussen zit nog op 24 David Cuerta. Samen met Emily Sunday. What I did for love. Um, nummer uh, 24. Nummer 23 was uh, Jazz Glynn. Don't be so hard on yourself. Nummer 22. Mika Staring at the Sun. 21 was deze dan. Martin Salvex samen met GTA Intoxicated. En de nummer 20 van deze week is in handen van Avicii. Een prachtige voorbedden deze. ook meteen de laatste plaat van het eerste uur alweer. Straks na het nieuwste zijn we weer terug bij je met de tweede helft van de lijst. Avicii dit.